om te kijken of je de schade nog enigszins kunt beperken. Ja, je zult elkaar moeten vinden. Uh, alleen is het, is het dan ook zo dat als je, als je in de achtervolging zit... en uh, je bent met een grote groep, maar uh, jouw kopman zit wel mee. jij zit in de tweede groep. Ja, dan ga je die tweede groep ook niet ondersteunen om terug te komen. Zo hard is het. Kortom, de mensen die daar wel zitten zullen elkaar moeten vinden. De Gezings, de Schleks, de Molleman. Maar je moet ook maar kunnen. Want Gezings zagen we net had moeite om überhaupt in het groepje te blijven. Hè? Die is gehavend. Hè? Ja, die, ja, die zag eruit alsof die, dat, dat groepje, hij kon natuurlijk wel volgen. En had, uh, had nog wel wat mensen om hem heen. Dus hij zal in die groep blijven. Maar het is, uh, ja, voor gaat het zo hard. Ze gaan, als ze altijd terugpakken, zal het nooit veel meer kunnen zijn. Nog zo'n elf... Nog zo'n 11 kilometer te gaan, het is uh, precies 5 uur. Tom zei het net al, we stellen het nieuws uit vanwege uh, deze etappe. De slot van de etappe, Gio Lippens en Joris van den Berg. De achterblijvers hebben op dit moment het meeste last van Sebastian Langeveld. want die sleurt aan kop van dat peloton. Maar geef hem eens ongelijk, zijn man zit er gewoon bij. Zijn uh, sprinter Matthew Goss en waarschijnlijk zit dan ook gewoon, uh, ja uiteraard, zit dan ook gewoon hun uh, klassementsman uh, Simon Gerrans erbij. Wie weet misschien ook wel Michael Albasini. Natuurlijk rijden ze door. Op het moment dat zij de tour op de kop kunnen zetten. Ik kijk naar beneden, zie ik daar ook de groene trui van Peter Sagan nog zitten. Ik dacht het wel, jawel. Daar zit hij gewoon in het midden van het uh, peloton. Evertsen dus bij. Bradley Wiggins erbij. Dat zijn zo'n beetje de klassementsmannen die we daar vooraan zien. En daarachter die grote groep waar Bouke Mollema in elk geval deel van uitmaakt. Ik zag ook dat er hard gereden werd door een knecht van Mobistar. En even daarachter zag ik ook Alexandre Alejandro Valverde zitten. Die moet daar dus ook bij blijven. En dan kijk ik verder naar achter in dat groepje. En dan kan ik niet zien of Robert Geesink nog de aansluiting heeft. Geesink zojuist in de problemen. Het leek er even op alsof hij op een veel te kleine fiets zit. Waarschijnlijk een reservefiets vanaf... De auto gekregen. Misschien wel de fiets van een ander. En dan zal hij het op moeten doen op het moment dat we hem even door het beeld zagen rijden. Er wordt dus hard gereden aan kop van het peloton. Maar jongens, ze hebben ze nog niet, hè? 15 seconden. 12 zelfs, Gio. 12 seconden nog. En ze houden echt knap stand. 14 wordt nu weer gegeven. 14 tellen voor Kroon, Zengle, Zabriskie en Malacarne. De dappere aanvallers van deze rit. Na 4 kilometer reden ze weg. En op 10 kilometer van de finish hebben ze nog steeds een voorsprong. Maar ja, die is wel 6 minuten geweest... En is nu, nu dus nog, nog 14 tellen Een kansloze zaak lijkt me. Zeker als je ziet dat ze nu door een geheel open vlakte rijden. Met de wind schuin van voren. Bart Voskamp, het verhaal zit natuurlijk daarachter. En daar weten we gewoon te weinig van. We schatten zo rond de twee minuten daarachter dat ze rijden. Hè? Achter het peloton zo'n beetje. Ja, eens, uh... dat, dat is een beetje een inschatting. We hebben natuurlijk wel die valpartij gezien. En we hebben wel wat oranje mensen zien wegrijden na verloop van tijd. Ja, da daar zat al gauw wat tijd tussen. Dus... Uh... Ja, ik, ik, hoop dat ze, ik hoop dat ze niet te ver achter zitten en dat de schade beperkt blijft. Maar ja, een minuut is natuurlijk al veel als je klasse bent. En twee zijn er al best wel veel, dus ja, laten we er het beste van hopen. Maar we zien vooraan dat, dat Green Edge, die rij je echt vol en vol door. Dus de, ja, terugkomen is, is gewoon uitgesloten. Ja, dus er rijden nu mensen voor de etappe. Er rijden mensen om überhaupt op de been te blijven eigenlijk, om vandaag... Uh te redden en, en mensen voor het klassement. Er zijn van ja, iedereen, allerlei motieven ja, op het moment. Ja, iedereen is aan het koers. Uh, inderdaad, klassementsrenners die een kop maar mee hebben... Ja, die, die zullen ze ook zeker niet vertragen. Alhoewel momenteel uh, Greenwich de enige ploeg is... Uh die vol op kop rijdt. BMC houdt uh, houd, houd Evans bij. Nou ja, Wiggins is mee, maar die hoeft niks te doen, want het gaat zo hard. Ja, het is gewoon een kwestie van voor die man om te uh, zorgen dat ze gewoon rustig mee blijven. Ja, en, en Kanselara, de gele trui? Kanselara, die, zit, die zit ook mee, dus uh, ja, die, die zit natuurlijk altijd ook relatief van voren. Die heeft het respect van het peloton, die, die rijdt de hele dag in de eerste 15, 20 jaar. En volgens mij was de valpartij toch weer rond de 40ste, 50ste positie. Maar dat zullen we nog een keer terug moeten kijken. Nou, is er een oude wielerwet, als je de Tour wil winnen... of voor het klassement wil meerijden, moet je altijd op rij vijf zitten. Hè? Zo heeft ja, iemand wel eens gezegd. Ja, ja. Dat is natuurlijk het, het mooiste om de hele dag gewoon bij de eerste twintig te rijden. Maar dat is gewoon uitgesloten. Je rijdt 200 kilometer, je rijdt dag in dag uit. Dus er zijn ook momenten dat je even, even iets te ver van achteren komt... Hè, dat, ja, daar is gewoon echt niks aan te doen. Ik denk in dit geval uh, dat dat Geesink uh, niks te verwijten is. Want die hebben we alle dagen van voren gezien. Ja, en als je nou één keer ver van achter zit... dan is het gewoon echt gewoon, ja, echt gewoon dikke pech voor hem. We gaan We maar even naar de koers. Want Gio en uh, Joris, hoe, hoe, hoe, ja, hoe, hoe gaat het? Weten we iets meer van die achtervolgende groep? Nou, we oh. weten in ieder geval dat er een groep rijdt met uh, Bouke Mollema erin. En uh, daar zitten heel veel andere renners. En ik noemde hem net al, hè, Alejandro Valverde. Die zelf ook uh, ontzettend hard moet uh, doorrijden om dat wiel te houden van de mannen voor hem. Nee, er wordt heel erg hard gereden in dat groepje. Deze groep die rijdt op 1 minuut en 58 seconden van, het, uh, van de koplopers. Dat betekent dat ze nou ja, 1.40 zo'n beetje achter het uh, peloton rijden. Dus dat zijn wel klappen hoor, die ze oplopen. Even kijken, ik zie ook Boas van Hagen daarbij zitten in die groep. We krijgen trouwens inmiddels ook de opgave naast die van Wout Poels, van Tom Danielson, ook toch wel een renner van naam en Davide Vigano, de man van Lampre. Slachtoffers genoeg dus. En dan kijken we nog even verder daar. Ja, dat is dat groepje, dat tweede peloton. Dat is het groepje waar Mollema in zit. Maar ik zie Robert Gezing daar niet bij zitten. Dus uh, is het maar de grote vraag of we hem straks kunnen oprapen. Ik kijk trouwens naar de koplopers, Karsten Kroon die alles op alles zet om nog weg te blijven uit de groep van dat, uh, de greep van het eerste peloton. Het gaatje is 15. Seconde. Joris heeft inmiddels de motor aan de kant laten zetten door René Wijkens de motor rijden. Joris, zie jij in de vet al wat aankomen? Nog helemaal niks. De kopgroep is 45 seconden voorbij. Het peloton zat daar 15 seconden achter. En ik herkende heel snel één Nederlander helemaal achterin. Kenny van Hummel, geen één Rabo-renner in het eerste peloton... dat maakt wordt door Orica. De ploeg Green Edge dus, met Langeveld als animator... en Gos als sprinter, de man die al als vierde, derde en tweede werd... op jacht is naar de groene trui. En vandaag op jacht lijkt die Australië die vorig jaar Milan Sanremo won... naar de etappezege. Oh, wat is die weg leeg. Dit is heel, heel, heel, heel naar wat er gebeurt. Het peloton is al een minuut voorbij. En als ik achter me kijk, zie ik echt alleen maar een lege weg... Dat gaat minimaal anderhalf, twee minuten worden. Terug naar Gio. Ja, maar Wij krijgen net het nieuws dat Radio Tour, dat is, uh, het zijn de mannen die op de motor zitten namens de organisatie. En die doorgeven wat er onderweg gebeurt. Dat ze zich vergist hebben. Woutpoel zit nog gewoon in koers. Nou laten we dan uh, de duimen ja, de, tegen elkaar zetten. Laten we dan uh, in ieder geval handen te kijken. Hopen maar dat het goed is. Hij zou in elk geval opgestapt zijn. Maar wel betrokken bij die valpartij. Foutje bedankt dus zou ik zeggen tegen de Tour organisatie. Eerst melden dat hij uit koers is. En nu gewoon weer melden dat hij weer is opgestapt. Maar daarvoor aan, ja, 14 seconden is het verschil. Ze hebben nog steeds die vier koplopers niet. Lampre is nu de ploeg die tempo maakt aan kop. Petaki zit er dus waarschijnlijk bij, want anders gaan zij niet rijden. De ploeg van Gos rijdt. Ik zie de ploeg van Grijpel aan de rechterkant van de weg zitten. Kenny van Hummel dus, dankzij Joris die stil is blijven staan. Die zit er dus nog bij. Nou, kan hij vandaag laten zien dat hij kan sprinten. Wie weet, misschien wordt het wel een mooie dag voor Kenny van Hummel. Maar Joris, zie jij al wat? Een tweede groep kwam voorbij op 1.45. We zijn wel weer gaan rijden. Daar werden we toe aangezet op 1.45 met daarin Walverde En ik meen, en dat weet ik bijna zeker, Steven Kruiswijk. Die zit op 1.45 van het peloton. Daar gaan we even achter zitten. Daar zit ook een Rabo-ploegleiderswagen. En ik denk dat ik Frank Slek daar ook gezien heb. Maar veel meer is het niet wat betreft de Nederlanders. We gaan zo nog eens goed kijken naar de samenstelling van die groep. Er zit er ook eentje van Vacamp bij. Maar dit zijn dus mannen die 1.45 achter het peloton rijden. En dus op twee minuten van de koplopers zitten. Alweer een uitvaller gemeld door de toerradio. En dit, eh, denk ik dat dit wel klopt. Want ik zag een man van Euskaltel heel lang op de weg zitten. Mikkel Asterloza heeft de toer verlaten. Het is geen man die meespeelt in het klassement. Ik kijk naar het peloton dat nu op 9 seconden rijdt. Van de koplopers, van die vier man. Met natuurlijk Karsten Kroon, Malakarne, Zabreski en Zijnlijn. Kroon, die doet er alles aan om uit de greep van het peloton te blijven. 3,1 kilometer nog te rijden. En erachter, daar rijdt Marcus Boerkhart met Del Evans in het wiel. David Zabriskie is de man die wegrijdt bij de drie medevluchters. Kroon geeft het als eerste op. En Zabriskie, ja, die kan tijdrijden. Dat weten we wel. Won ooit de openingstijdrit van de Tour de France. Reed nog een tijdje in het geel. Viel in de ploegentijdrit. Gehavend ging die door. Totdat hij uiteindelijk uit die gele trui werd gereden. En er wordt weer geduwd door in dat peloton. Schouder en schouder gaan ze door de bocht. 2,4 kilometer nog te rijden. Het zou toch mooi zijn als hij een kancelaraatje zou doen. Kanselara een paar jaar geleden in Compiègne uit de greep van de hoofdmeute blijven. Uh, Zeven Zebriski veel geplaagd natuurlijk door dat verhaal van gisteren. Het verhaal rond Lens Amstel met de getuigenissen. Maar Zebriski gaat het niet redden hoor. Zebriski wordt zo meteen ingelopen. En dan zien we de mannen van Liquigas op kop rijden. En die doen dat dan voor Peter Sagan. Ik zie ook nog de bolletjes trui daar in het peloton rijden. Mikael Morkov. En hij heeft nog steeds een gaatje. Het is minimaal, David Zebriski. Anderhalve keer. Kilometer. Laatste echte rotbocht. En dan wordt Zabriskie ingelopen. Hij wordt bedankt voor de moeite. Met 1,3 kilometer nog te rijden. En is het het treintje van Matthew Goss die daar op kop rijdt. Maar uh, waar zit Goss? Dat zie je ze gewoon denken. Hé, hey, waar zit onze sprinter? Hij zit er niet bij. En dan is het toch de Lotto-trein die gaat sprinten. Is het toch Grijpel die voor zijn kans gaat? Nog 1 kilometer Grijpel met Peter Sagan in het wiel. Alweer een bocht, ook weer een hele lastige bocht. Gaat alles goed, jawel. Het peloton is natuurlijk al lang niet meer compleet. En dan kunnen ze afgaan op de laatste meters. Ze gaan kijken wie daar die sprint gaat afwerken. Grijpel zit er niet eens bij, volgens mij, hoor. Of hij moet daar naar het derde wiel gedrumpt zijn. En dat is wel de mannen van Lotto die daar het tempo maken. Die dan hard rijden aan kop van dat peloton. Dan is het misschien een van de andere mannen die dat probeert. Wie weet, misschien wel Greg Henderson of Jurgen Roelands. En dan wordt er hier gesprint op de strijpen. Krijgen we een hele boze Marco Mercato. Uh, Kenny van Hummel sprint ook niet mee. Is het toch nog Matthew Goss die daar over de streep komt? Of is het toch Grijpel? Grijpel met dat arm in het verband. Probeert dan uh, te winnen. Peter Sagan komt er voorbij. Het is uh, Peter Sagan. Peter Sagan voor Grijpel en voor Matthew Goss. Kenny van Hummel op de vierde plaats. Dan Aedo en dan Pettaki. Zo hebben we de eerste mannen in deze sprint over de streep gekomen. Een gemankeerde sprint. Ook de, de gele truidrager komt over de streep. Die is er zonder kleerscheuren afgekomen. Maar Grijpel, helemaal gehavend. Prachtig om te zien. Schouder kapot, linker elleboog kapot. En dan toch nog gewoon die sprint winnen voor Peter Sagan. Wat is het? Nee, het is andersom natuurlijk. Wat zei ik nou net? Ik zei net dat uh, Sagan won. Het maakt allemaal niet uit. Sagan wint natuurlijk. En Grijpel wordt uh, tweede in die sprint. Joris, jij zit erachter en raapt de brokstukken op. Ja, oh, dit zijn twee heel dure brokstukken voor de ploeg. Ze rappen zich, Geesink en Kruiswijk. Want de man voorin van Rabobank in de groep met Balberde, dat is Mollema dan. En hier, wat hebben ze gewerkt? Geesink continu op kop, Kruiswijk kermend in zijn wiel. Ruim twee en een halve minuut achter de groep die net gefinished is. Want ze moeten nu, Gio, echt nog twee kilometer. En ze hebben zich helemaal leeg gereden. Ze rapen wat mannen van Green Edge op. Twee van de mannen die hen zoveel pijn hebben gedaan, die daar gewerkt hebben voor die zijn blij, die geven elkaar een schouderklopje en worden nu gepasseerd door die twee van Rabobank die weten dat het verlies groot zal zijn misschien wel heel groot zal zijn misschien wel naar de drie minuten gaat want het peloton vloog op dit stuk en hier rijden Kruiswijk en Geesink die al aan een, aan een soort koppeltijdrit een soort trofee al bezig zijn al een lange tijd en ze rijden zich de longen uit het lijf met de wagen van Rabobank erachter, nu gaat Geesink weer naar de kop, Kruiswijk erachter Amechtig! die man die krijgt in één week een leerschool Tour de Frans, waar je u tegen zegt... Gezing nu op kop, zal die ooit nog een goede band met de ronde van Frankrijk krijgen? Robert Gezing, je begint het je af te vragen. Gio. We krijgen een groep hier op de streep met inmiddels 1,50 achterstand op de winnaar. Op Peter Sagan natuurlijk, voor Grijpel, voor Gos van Hummel, Haido, Henderson, Petaki, Paulini. En hier komt die groep over de streep. Nou, ze rijden vol door, dat mogen ze ook wel. Maar het verschil gaat toch boven de twee minuten uitkomen. Bouke Mollema zit in elk geval in die groep. Hij zit, in, nou ja, de schade is dan toch relatief beperkt. Maar ja, wat is beperkt? Twee minuten en negen seconden. Mollema daarbij. Boasson zag ik daarbij zitten. Die komt nu ook over de streep. Zo komen de mannen over de streep even kijken. Wie was dat? Was Bals, de klimmer van Vacansoleil die daarbij zat. Zo komen ze allemaal over de streep. Ook Alejandro Valverde zat daarbij. Twee minuten ruim dus voor die groep met Bouke Mollema. En daarachter is het slagveld alleen maar groter en groter. <tacht> <tacht> Joris. Het is heel groot. En als je denkt dat je hier achter twee Nederlanders rijdt... van de Rabobankloeg, Kruidswijk en Geesink... die kop over kop richting de finish gaan in het match... die nog 800 meter moeten, dan klinkt dat mooi. Dan denk je... Ze gaan hier knokken onder rit zegen. Of in elk geval winnen. Maar ze gaan dat helemaal niet doen. Ze gaan drie minuten verliezen. Nog 500 meter. Ze rekken zich nog eens op. Ze gaan nog een keer staan. Wat hebben ze het zwaar. Ze hebben de leeggepierde sprinter boos iets gepasseerd. Wij mogen nu niet verder volgen. Wij worden afgeleid. Gio, daar komen ze aan. De twee verliezers van Rabobank. Ik zie ze aankomen daar, kruiswerk met Geesink in het wiel. En nu heeft Geesink ook de andere schouder kapot. Hij is dus inderdaad behoorlijk weer over het asfalt geschoven. Daar komen ze met zijn twee aan. Inmiddels is het 3.16, 3.17, 3.18. En het gaat maar door die tijd. Oh, wat is dit jammer voor Robert Geesink. Dat is toch zonde dat je hier je toeraspiraties in de ijskast moet zetten... ...in die laatste vlakke etappe, voordat we eindelijk de bergen ingaan. Hier komt hij over de streep. Drie minuten en 30 seconden... ...precies voor Robert Geesink, voor Steven Kruiswijk. Zij zijn op grote achterstand gezet. Bouke Mollema dus op twee minuten. Wat een ongelooflijke klappen hebben die mannen hier opgelopen in deze etappe. Wat onvoorstelbaar dat ze hier op die laatste vlakke etappe, dat iedereen dacht, ach, het gaat eigenlijk wel goed. We rijden allemaal lekker attent mee. Er gebeurt helemaal niks daar vooraan. We gaan straks de bergen in en dan kunnen we het echt gaan zien, het grote spel. Maar dat zal allemaal niet gebeuren. Althans, niet hier voor uh, de Robert Geesink en voor Steven Kruijswerk. Want deze tik, ja, komt die maar weer eens even te boven. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat is er medisch allemaal gebeurd? Hoe zien die lichamen eruit? Hebben ze schade opgelopen hier of hebben ze geen schade opgelopen? En dan lichamelijk. Wat een onvoorstelbare etappe weer. In ieder geval, Peter Sagan is de grote man in deze etappe. Hij wint alweer zijn derde etappe deze Tour. Heeft daarmee een voorsprong op André Grijpel, die twee etappes heeft staan. Dat is wel een mooie finish hoor, want Grijpel sprint er nog vol mee. Sagan wint dus voor Grijpel en Gos. Kenny van Hummel, beste Nederlander in de etappe. Maar wij, ja, wij deppen onze tranen, want het gaat niet goed met de Nederlandse klassementsrenners.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 Luister komende nacht naar de literaire top 45 van Max Pan. Maar ik vind dat het niet doorgaat als deze niet meegaat. Komende nacht van 2 tot 7. Nou, nog nee. eentje dan. Alsjeblieft. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij wie de beste Nederlandse renner was in de Tour van 2011?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 Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Er valt heel veel na te praten over de zesde etappe. Zij kan zijn een derde etappe, maar voor het Nederlands wielrennen... alle klasse vielen en lijken op relatief grote achterstanden zitten. En wie wordt de tegenstander van Roger Federer in de finale op Wimbledon? Is dat Andy Murray of Jo Wilfried Tsonga? Jo Wilfried Tsonga, ze zijn inmiddels begonnen. Nu eerst het NOS-nieuws met Martijn van Beek. Minister De Jager vindt dat banken met problemen... voorlopig niet rechtstreeks kunnen worden gesteund uit het Europese noodfonds. Hij wijst wel op de mogelijkheid om te lenen uit het noodfonds... maar dat moet nu nog lopen via de staten. Op de eurotop werd vorige week afgesproken dat in de toekomst ook rechtstreekse steun aan de banken mogelijk is. Maar de jager benadrukte vandaag ook de afspraak dat dat pas ingaat als het Europees bankentoezicht is geregeld. Ook nu de rente in Spanje weer oploopt wil de jager vasthouden aan die voorwaarden. Hij vindt achteraf dat het Europese toezicht op de banken al bij de invoering van de euro had moeten worden geregeld. Astronaut André Kuipers voelt zich een stuk beter... dan vlak na de landing van afgelopen zondag. Maar het lopen gaat nog lastig. Vanuit het NASA-hoofdkwartier in Houston... sprak hij via een videoverbinding met de Nederlandse pers in Noordwijk. In het gesprek keek hij terug op een fantastische reis. Op de vraag wat hij het meest zou missen antwoordde hij het zweven. Kuipers was ruim 193 dagen gewichtloos. Dat zou ik de rest van mijn leven wel willen doen, had Kuipers gezegd. Volgens hem was het weer wennen op aarde. Twee dagen ben je erg licht. Die neiging tot en Ja, de bloedreflexen, die hebben een half jaar niks gedaan, zeg maar. Dus dat moet allemaal weer even wennen. En ook hoofdbewegingen. Die, ja, zodra je gaat liggen. dan begint de hele wereld te tuimelen. Het is duidelijk dat je hersenen weer. zich even moeten instellen. op de aardse zwaartekracht. Maar dat gaat nu alweer een stuk beter. De komende tijd blijft André Kuipers in Amerika. Daar revalideert hij de komende weken. De Floriade ligt volgens de organisatie op schema om uit de kosten te komen. De afgelopen drie maanden zijn er bijna 1,2 miljoen kaarten... voor de tuinbouwtentoonstelling verkocht. Het evenement in Venlo zit op de helft van de tijd. En als de kaartverkoop de komende drie maanden zo doorgaat... dan komt het evenement uit de kosten. Het budget van de Floriade is zo'n 90 miljoen euro. De eerste maanden kwamen er vooral veel groepsreizen naar de Floriade. En die reizen nemen de komende tijd af. En dus hoopt het evenement op meer individuele bezoekers.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 Roger Federer heeft voor de achtste keer in zijn carrière de finale bereikt van Wimbledon. Hij versloeg in de halve finale titelhouder Novak Djokovic in vier sets. Met 6-3, 3-6, 6-4 en 6-3. Het was de eerste keer in acht ontmoetingen dat Federer van Djokovic heeft gewonnen. Federer's tegenstander in de finale is de winnaar van de partij tussen Andy Murray en Jo Wilfried Tsonga. In de Tour de France hebben de Nederlandse klassementsrenners veel tijd verloren na een grote valpartij in de zesde etappe. Op ongeveer 26 kilometer voor de finish in Metz lag ruim de helft van het peloton op de weg of kon er niet langs. Onder andere Robert Geesink, Bauke Mollema, Wout Poels, Frank Schleck, van Hagen en Hesjedaal behoorden tot de slachtoffers. Mollema kwam ruim twee minuten na de winnaar binnen. Geesink verloor drie en een halve minuut. Karsten Kroon reed lange tijd vooruit met drie medevluchters... maar zij werden kort voor het einde teruggepakt. In de massasprint versloeg Peter Sagan de andere sprinters... onder wie Greipel en Van Hummel die vierde werd. Het is de derde zege voor de Slowaak deze tour. Cancelara blijft in het geel. Ook Wiggins en Evans hadden geen last van de valpartij... en staan nog in de top van het klassement. Het weer vanavond eerst vooral in het westen en zuidwesten nog kans op een bui, later overal droog. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag weer buien en dan wordt het 21 tot 24 graden. ANEB verkeersinformatie De meeste files staan nu in het midden van het land. In totaal staat er 140 kilometer. Een paar zaken vallen op. Op de A10 Zuid bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Er staat file tussen Westpoort en Oud-Zuid 6 kilometer... richting Amersfoort. De rechterrijstrook is dicht. Aan de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen de Afrit-Arkel en hardings 8 kilometer... is daar een vrachtwagen gestrand en die blokkeert de rechterrijstrook. rijstrook. De A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Utrecht-Veemarkt... 10 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Ik loopt daardoor behoorlijk vast op de A28 vanuit Amersfoort. Er staat voorknopend Rijnsweerd 10 kilometer. Dan de A27 van uh, Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 8 kilometer. Er ligt daar een motorblok op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Na een ongeluk tussen Harderwijk en het Harder 12 kilometer. De rechte is dicht.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 Dit is de Radio 1 Sportschommert met Tom van Teck en Lucella Carasso. De Tour. Even anders dan anders. Zes minuten voor half zes. Allemaal het nieuws uitgesteld vanwege dat spektakel van die zesde toer-etappe. We kijken zo natuurlijk ook naar de halve finale op Wimbledon. Murray staat te spelen tegen Tsonga. Maar eerst gaan we eens over die toer-etappe praten. Want een flinke achterstand, zei ik u al. Voor de Nederlandse renners die bij de valpartij kort voor de finish in Mets betrokken waren. Kort voor de finish toch een redelijk stukje. En allemaal achterstand hebben opgelopen. En ook nog de vraag hoe het met ze gaat, GioLippus. Weet je al iets meer? Ja, de grote vraag is inderdaad ook hoe het met Wout Poels gaat. Hè? Eerst gemeld als opgever en daarna weer gemeld als opstapper. Eh, dat hij toch nog eh, ja, doorrijdt. Maar hij is nog steeds niet binnen hier op de finish hoor. We hebben al wel een hoop mannen binnengekregen. Binnen We weten dus, even kijken, daar komt weer een groepje aan. Kijken of daar Wout Poels bij zit. Nou, eens even zien hoor. Ik zie hem daar niet bij zitten. Ja, daarachter even kijken. Nee, is hem ook niet. Uh, Ruik zit er in elk geval wel bij. En hier komen veel renners over de streep. Maar nog steeds geen Wout Poels. En dat is toch heel erg jammer. Wel Bram Tanking trouwens. En inderdaad, daar zagen we liever Westra daar zagen we daar ook bij zitten. Maar goed, die mannen komen dus door de finish. Doen allemaal niet mee voor het klassement. Zouden ze ook al niet meer gedaan hebben als ze op deze plek meekwamen. Dus wat dat betreft jammer dan. Het klassement gaat toch maar eens even kijken. Fabian Cancelara op de eerste plek. Dan Bradley Wiggins, van Chavanel. Daar is niet zoveel veranderd. TJ van Garderen nog steeds. De witte trui, Menshoff goed in het klassement. Evans op de zesde plek. Nibali, Sagan, Claude Montfort. En dan hebben we in elk geval de eerste tien. Van de Broek staat er ook nog steeds relatief kort bij. Op 28 seconden. Ivan Basso doet ook nog mee. Samuel Sanchez, Leipheimer. Het zijn allemaal mannen die nog meedoen. Die allemaal voorin zaten in dat eerste peloton. Na die breuk, na die enorme valpartij. Daarachter de verliezer. Simon Gerens op 1 minuut 22. Scarponi, Schlek, Valverde, Tony Martin en Bauke Mollema op 2.09. Dan Geesing en Kruiswijk samen op 3-31. 30. En dat zijn misschien wel de grootste verliezers van de dag. Daarachter trouwens nog een grote groep. Die zagen we wat eerder binnenkomen. Op 6.03 met Albert Timmer, met Tom Velers, de sprinters. Kevin Dish, Ranshaw. Johnny Hogeland zat er trouwens ook bij. Veuclaire en Luis Leon Sanchez van Rabobank. Eén groot slagveld dus. Wachten is het op Johnny Hogeland. Maar het is ook wel interessant om eens een kijkje te nemen bij de Rabobus. Steven Talabout, hoe is de situatie daar? Nou, de situatie is daar relatief rustig. De, de, de drie mannen om wie het eigenlijk vandaag gaat. Uh, Gezing, Mollema, en Kruiswijk zitten in de bus. Mollema en Geesink hadden ja, vol schaafwonden. Mollema had zelfs bijna geen broek meer aan, zo uh, ernstig was hij gevallen. En Kruiswijk, ja, die leek er het minst uit te zien, maar uh, die had wel degelijk heel erg veel last. Ze zitten nu alle drie in de bus. Geesink heeft al een kort, korte verklaring over vandaag gegeven, maar ze zitten dus nu in de bus. Te meer ook, omdat het is gaan regenen. Adrie van Houwelingen, um, ja, het is nu al schade opnemen na die bizarre dag van vandaag. Kun je er al iets over zeggen? Moeilijk nog op dit moment. Uh, alleen constateren dat de, de drie renners die je net genoemd hebt, alle drie aangekomen zijn. Alle drie twee keer betrokken zijn geweest in een valpartij vandaag. En met name de laatste uh, grote valpartij, iets meer dan 25 kilometer voor het einde. Die heeft uh, de grootste schade aangericht. Nou, laten we toch even alle drie doornemen. Uh, Mollema uh, die kwam als eerste binnen. Wat ik zei, uh, hij, had, hij was, had overal over open plekken. Ja, nogmaals, ik heb de jongens zelf nog niet gezien, maar op het moment waar die valpartij plaatsvindt, dan moeten, moeten ze 70 uur gereden hebben. Heel veel renners bij betrokken. En uh, ja, dat, dat, dat moet ernstige gevolgen hebben. Ja, um, En als je, als je naar in kijkt, je hebt zojuist ook met de arts van de Tour uh, staan, staan praten, hè? kon hij jou wat informatie geven? Ja, maar dat ging dan weer net over een andere renner die al eerder gevallen was. Oh, wie, oh, oh god. Nou, we hebben vandaag uh, zeven van de acht renners die op de grond gelegen hebben. En sommige, wat ik zojuist al zei, meerdere keren. En over wie ging dat dan? Dit ging over Maarten Wijnans, die uh, vroeg in de koers al uh, betrokken was bij een valpartij. Uh, op de grond lag en toen een uh, renner in zijn rug gereden uh, heeft gekregen. Uh, die klaagde over zijn ademhaling, kon moeilijk ademhalen. En was ook al gelost op een 30 kilometer van het einde. Dus die was niet meer bedrokken bij die laatste valpartij. Maar daarover hadden we met de rondearts onderweg al afspraken gemaakt... dat hij in ieder geval naar het ziekenhuis moet om foto's te maken van zijn rug. Met vrees voor een uh, ribbreuk. Uh, Goed, ja... De begezing, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Die stond dus al even de perste woord. Die viel ook al vroeg in de etappe. Moest dus later na die tweede valpartij terug zien te komen. Wat uiteindelijk niet lukte in dat eerste groepje. Dat ging ook heel moeizaam. heeft hij veel last van die val? Uh, nou ja, hij heeft veel last van die val. Vooral van zijn hand heb ik wel begrepen nog in die laatste kilometers. Uh, hij heeft ook van fiets moeten wisselen. Maar, uh, ja, goed, uh, hij kwam de... op Andermans fiets aan, volgens mij. Sorry? Op Andermans fiets kwam hij aan. Nee, hij is in eerste instantie op de fiets van Luis Leon is hij verder gereden. En uh, de laatste 25 kilometer hebben wij nog een keer van fiets gewisseld. Ja, kortom, het was een, een hoop gedoe. Uh, Steven Kruiswijk, die, ja, die zag eruit als een, als een mijnwerker die tien jaar onder de grond had gezeten. Ja, ook hij uh, twee keer betrokken bij een valpartij. klaagde ook al uh, na de eerste valpartij. is uh, bij de uh, ronde arts geweest voor pijnstillers ook. Dus ja, het is, het is echt een bizarre dag. Ja. Uh, spreekwoord boer met kiespijn uh, kan niet beter van toepassing zijn op, op jouw gezicht nu. Uh, moeten we het nog over de tijdsverschillen hebben? Of um, is het voor deze drie, Geesink, Mollema en Kruiswijk misschien uh, uh, morgen wel over? Nou, dat is nu te vroeg om daar iets uh, over te zeggen. Douchen, verbinden. Sommige renders waarschijnlijk naar het ziekenhuis. En dan, uh, dan kunnen we definitieve schade opnemen. Ja. Wat een dag. Ja, het is... Uh, ...schijn ze een beetje bij de Tour te horen tegenwoordig. Ja, oh ja, wie verwijt je iets dan? Nee, nee, nou, ik verwijt niemand Niemand valt iets te verwijten, maar eh, omdat de Tour zo groot is... ...en, en zo groot is, mm -hmm. eh, neemt iedereen eh, alle risico's eh, ja, met, met deze gevolgen. Van iedereen wordt het uiterste verwacht, het maximale verwacht... En uh, iedereen wil van voren rijden. En iedereen vindt ook dat hij van voren moet rijden. Ja, en dan krijg je uh, deze valpartijen. We hebben Van Geesig en Mollema tot slot nog even kort deze week gezien dat ze heel erg attent reden. Vond je dat ze dat vandaag ook deden? Ik heb dat uh, niet uh, terug kunnen zien, nog, omdat uh, ja, nogmaals, ik, ik rijd in de auto erachter... en dan uh, zie je af en toe een beeldje, maar dat houdt je niet echt in de gaten. Hey, nogmaals, uh, als je ziet hoeveel renners er bij die valpartij betrokken zijn... en natuurlijk uh, zijn er ook altijd die de dansen springen. Dat deden wij twee jaar geleden, maar ja, toen moesten we wachten. Hè? En uh, ja, vandaag was dat niet zo. Niet dat we nu hadden moeten wachten hoor, of dat ze de, de koers hadden moeten neutraliseren. Dat wil ik helemaal niet suggereren. Maar soms zit je aan de goede kant en soms zit je aan de slechte kant. Adrie van Houwelingen bij de bus van Rabobank. Vio. Ja, wij zijn natuurlijk enorm geïnteresseerd. Steven, misschien moet jij maar eens even ook in de richting van die vakantieverleibus. Uh, of Wout Poels al binnen is. Ik moet eerlijk zeggen, met eigen ogen heb ik hem niet zien binnenkomen. Maar dat kan zijn omdat we natuurlijk ook af en toe met andere dingen bezig zijn. Gauw even op die computer kijken of die uitslag alweer binnen is. Of we kunnen zien wat de schade is bij sommige renners. Uh, maar uh, we hebben voorlopig nog niks uh, gezien van Wout Poels. Terwijl wel de hekken inmiddels op de streep staan. En dat betekent gewoon dat uh, alle renners binnen moeten zijn op dit moment. En dat is toch wel heel erg uh, ja, spijtig. Maar ik ga weer eens even kijken. Want we krijgen weer een update van de mannen die over de finish zijn gekomen. Ik zie daar Poels echt niet bij staan hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie Liebe Westra nog wel. Op 13 minuten 24 seconden. Ik kijk wat verder naar beneden. Ryder Hesjedal 13.24. Johan van Summeren die kwam zojuist hier als laatste over de streep. Die had echt geen broek meer aan zo ongeveer. En ook geen shirt meer. Totaal open geschaafd. Bram Tankink op, uh, de, van Summeren kwam trouwens op 16.12 binnen. Rob Ruig op 13.24. En zo kunnen we zo heel langzaam eens even door dat lijstje lopen. En ik zie daar geen Wout Poels bij staan. Dus ik ben toch heel erg benieuwd zometeen wat de reactie is in die bus daar bij eh, vakantseleid DCM. En of toch uiteindelijk het verhaal waar blijkt te zijn dat Wout Poels dan toch uiteindelijk afgestapt is. Hoewel, ik krijg nu een berichtje dat hij dan toch nog ergens over de streep moet zijn gekomen. Ja, nou, het zou me toch verwonderen. Dan heb ik het helemaal gemist. Goed, nee, ga even uitzoeken. Dan, ja, dan meldt iemand dat Wout Poels eh, als 19. En binnenkwam, maar volgens de transponder die die mannen allemaal op hebben, zo'n zendertje, is het toch echt Sonny uh, Hogeland. Dus Wout Poels hebben we voorlopig niet binnen. binnen. Ik denk uh, dat we maar aan de zoektocht moeten gaan beginnen. Waar is Wout? Goed, dank je. En wij gaan even doorpraten. Bart Voskamp, uh, alles bij elkaar worden van Houwelingen net. Uh, eigenlijk gewoon een desastreuze dag hè, voor de Rabelploeg. Maar en Wout Poels, als we dit allemaal horen, voor het Nederlands wiel. Eigenlijk een desastreuze dag. Ja, desastreus. Uh, ik vind Adrie van Houwelingen heel uh, nuchter en rustig onder blijft. Zo is hij gelukkig ook, maar dit is gewoon vreselijk... als je gewoon uh, vertrekt uh, met Rabobank met uh, drie Nederlandse kopmannen. En alle drie liggen bij een valpartij. Ja, dat is, dat is gewoon vreselijk. Dat betekent gewoon dat je als ploeg gewoon gelijk onthoofd bent. En is dat logisch, dat ze bij elkaar zaten op dat moment? Nou ja, kijk, achteraf is natuurlijk makkelijk praten. En je zou wat dat betreft een beetje een risicospreiding kunnen doen. Als je allemaal bij elkaar rijdt op een gevaarlijk punt. En er is een valpartij, lig je er ook allemaal bij natuurlijk. Maar het was geen gevaarlijk punt, hoor, hoor nee, ze dat, zeggen. Ze we ja, gingen dat, wel met 70 naar ja, beneden. Maar... Want dat zijn juist de gevaarlijkste punten. Lange brede wegen. En als het dan uh, lichtjes berg afgaat. En, en uh, het werd al wat nerveuzer. we zaten al een beetje naar de finale. Ja, als het dan lichtjes berg afgaat, die achterste renners, die kunnen relatief bijna vrijwillend zeg maar, weer naar voren rijden. Ja, en die, die, die raken elkaar dan. En dan, dan zie je gewoon op zo'n weg met 70 kilometer per uur. Dan is er geen houden aan. De weg was volledig geblokkeerd. En helaas zaten onze, onze Nederlandse renners aan de verkeerde kant van de streep. Ja. En uh, de, ja, daar moeten ze flink voor, uh, voor boeten. En dat is echt vreselijk. Gaan heel even naar Gio. Want Gio, heb je een bevestiging van Wout Poels? Ja, we kunnen de zoektocht staken, want via zijn broer Norbert Poels... in het verleden ook een zeer verdienstelijke renner... die meldt dat Wout Poels uiteindelijk toch in de auto is gestapt. Dat het niet meer ging en hij is dus uit koers. Ja, treurig nieuws op deze ja, toch wel hele treurige en uh, kletsnatte dag aan de finish. Geesink en Mollema, Kruiswijk dus op achterstand, Wout Poels afgestapt. Gaat liever anders willen afsluiten. Wij komen, wij komen zo bij jou terug, Gio, en ook bij Bart Voskamp. We gaan eens even kijken, want die partij is al een tijdje bezig. Andy Murray tegen Tsonga, de halve finale op Wimbledon. Marcella Mesker. Ja, en het gaat goed met Andy Murray. Hij leidt met 5-3 en 30-15 op eigen service in de eerste set. De zon schijnt, het dak is open... en het is Murray's moment in deze tweede halve finale op Wimbledon. Tsonga begon een beetje nerveus. Leverde meteen zijn eerste servicebeurt in. Murray kwam op 3-0 en heeft sindsdien die breekvoorsprong vast weten te houden. Nu 5-3, 30-15 en een goede service van Murray. Kan hier om zijn bekend heen lopen. Haalt uit met de voorhand langs de lijn. Prachtig in het hoekje Tsonga, geen schijn... Een kans. En het wordt 40-15. En die Murray staat op twee setpoints. Ja, en dit gaat dan buitengewoon goed. Want je begrijpt dat Groot-Brittannië weer in rep en roer is. Het is 74 jaar geleden dat er voor het laatst een Brit in de finale op Wimbledon stond. 1938 was het. En nu misschien dus Murray. Daar komt de service eens goed. De voorhand van Murray en dit is een winner. Tsonga laat die kansloos. Hij slaat meteen toe op het eerste setpoint. En pakt dan die eerste belangrijke set in de berg. Met 6 met 6-3. Wilt dus de eerste tik uit aan de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Het is 6 uh, minuten over half 6. Uh, de tijden schuiven iets vandaag. Want wij gaan nu naar het uitgestelde nieuwsblok van half 6. Weet jij hoeveel toers zijn gewonnen werden door een Nederlander? Speel dan nu de Tour de Zavira. En maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tour.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 Finland wil niet opdraaien voor de schulden van andere landen... maar de Vinnen stappen niet uit de euro. Eerder meldde een krant dat Finland denkt aan een vertrek... maar een woordvoerder van de Finse minister van Financiën... zegt dat dat niet klopt. De minister heeft wel gezegd dat Finland niet akkoord gaat... met een vergaande integratie van de EU en een bankenunie. Internetcriminaliteit en cyberspionage... blijven een grote bedreiging voor Nederland. De overheid, het bedrijfsleven en burgers... zijn nog altijd een geliefd doelwit, schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Volgens het onderzoek zijn internetcriminelen steeds beter in staat om zwakke plekken in beveiligingssystemen te misbruiken. Het gerechtshof heeft de partner van Sandra Hazeleger in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Dat is vier jaar minder dan de rechtbank oplegde. Bob H. heeft bekend dat hij de miljonairsdochter Hazeleger begin vorig jaar heeft gewurgd en haar lichaam daarna in een sloot heeft gedumpt. En de Floriade ligt volgens de organisatie op schema om uit de kosten te komen. De tuinbouwtentoonstelling in Venlo zit op de helft. En er zijn tot nu toe 1,2 miljoen kaarten verkocht. Als de verkoop de komende drie maanden zo doorgaat, dan komt het evenement uit de kosten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer nu met Willemijn Hubert. We gaan een aardig weekend tegemoet. Met enkele buien, maar ook met droge momenten en af en toe wat de zon. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar een graad of 13. In het noordoosten kan er een lokale mistbank ontstaan. Zaterdag wordt de beste dag van het weekend, qua weer dan. De zon schijnt vooral in de ochtend en op de meeste plaatsen blijft het droog. In de middag ontstaan er stapelwolken die soms uitgroeien tot een bui, waarbij het ook kan onweren. Het wordt 20 graden aan zee en 24 landinwaarts en er staat een meest matige zuidelijke wind. En zondag is er duidelijk meer bewolking aanwezig en van tijd tot tijd regent het ook. Ook deze dag kent echter dus zijn droge momenten, met in de middag ook wat ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 20 graden. En na zondag blijft het echt wat aan de koele kant. Met middagtemperaturen die tijdelijk niet meer boven de 20 graden uitkomen. Het blijft ook wisselvallig, elke dag wat regen, maar ook wat zonneschijn. ANEB, ah, verkeersinformatie. De meeste files staan nu in het midden van het land. Bovendien zijn er een paar ongelukken gebeurd. De opvallende files die zien we op de A15 op een aantal plaatsen. Vanuit Europoort naar Rotterdam is de Botlek-tunnel dicht. Uh, verkeer wordt er via de brug geleid. De file groeit. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen de Afrit-Arkel en Hardingswalt-Giesendam. 10 kilometer, dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op loopt het ook vast op de A15 bij Gorkem. En dat komt door problemen op de a 7 van Utrecht naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam, 11 kilometer file... ligt daar een motorblok op de weg. Het opruimen duurt nogal lang. De rechterrijstrook is dicht. En de langste file staat nu op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en het Harde, 15 kilometer maar liefst... is een flink ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. 11 minuten over half zes. Een zeer slechte dag voor het Nederlandse wielrennen. Door die valpartij zo'n 25 kilometer voor de streep. Over het uitvallen van Pools, de opgelopen achterstand van Mollema, Gezink en Kruiswijk praten wij natuurlijk zo verder. En bij al die sport zou je bijna vergeten dat er nog ander nieuws is. Maar dat is er natuurlijk wel degelijk. Want in Parijs waren vandaag meer dan 100 landen en organisaties bijeen voor overleg over Syrië. Voor het eerst waren er ook lokale verzetstrijders uit Syrië zelf uitgenodigd. En namens Nederland was minister Roosentaal aanwezig in Parijs. En ook hij sprak met die. Die Syrische verzetsmensen, vertelde hij na afloop. Zij zijn zeer content met de wijze waarop Nederland nou juist... hele concrete, praktische hulp geeft. Dus door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat die mensen... hun communicatie binnen Syrië overeind kunnen houden... met computerapparatuur. We zorgen ook voor zelfs via satellietcommunicatie... zorgen we ervoor dat ze in de lucht kunnen blijven. En dat is precies wat ze hebben gevraagd. We hebben ook... Uh, bepaalde uh, technologische apparatuur geleverd... waardoor ze wanneer de autoriteiten proberen om ze uit het net te duwen... ze toch op het net kunnen blijven. Dat zijn precies de zaken die ze van ons vragen. En ze zijn daar zeer dankbaar voor. Ik mag eraan toevoegen dat ik vandaag uh, gesproken heb... ook met een organisatie van Syrische artsen... die door de hele wereld heen nu uh, uh, medische expertise mobiliseren en proberen om in de landen om Syrië heen... Uh, dus uh, uh, voorzieningen op te zetten, zodat uh, ze daar Syriërs kunnen helpen. Bovendien, ook in Syrië hebben ze dan die zogeheten eigen uh, noodhospitalen... Uh, die dan niet bekend moeten zijn aan de autoriteiten... omdat er dan verschrikkelijke dingen gebeuren. 600 arts Syrische artsen uh, zijn naar hun uh, bevinding... Uh, op dit ogenblik. Uh, uh, in de gevangenis. Doelbewust. Andere... Doelbewust. Kijk, en wij proberen. en ik, ik, ik ga nu onderzoeken. of ik die organisatie ook weer. de helpende hand kan toesteken. Want dan doe je precies wat je moet doen. dan, dan help je inderdaad op een concrete manier. Denk dat we zijn... personeel. of medische apparatuur? Nee, ik denk dat. nee, ik denk dat. dat zij dat zelf helemaal. goed op orde hebben. En oh, dat oh. we zouden kunnen kijken of we daar. ...financieel zouden kunnen helpen. Um, zij hebben ook, ik zeg het er gewoon openlijk bij in uw richting... ...zij hebben van hun kant nogal wat uh, uh, twijfels... ...over uh, de hulp die wij geven via de uh, Syrische Halve Maan. Dat doen wij. Dat is het Rode Kruis. Ja, dat is hun voorbeeld. Rode Kruis. Uh, hun twijfels zijn dat, dat die Syrische Halve Maan ...te dicht toch nog steeds op het Assad-regime zit... Wij hebben daartoe besloten nadat we van het Rode Kruis, van de top van het Rode Kruis... een paar maanden geleden alweer door hadden gekregen dat dit toch de weg zou gaan zijn. Ik ga dat weer eens bekijken. U ziet wel, uh, uh, ik ben uh, met de Nederlandse regering uh, niet alleen van de grote verhalen... maar juist ook van die praktische operationele hulp die we kunnen geven. Vertelde minister Roosentaal in gesprek met correspondent Frank Renhout. Dan komen we terug op die tour etappe Vandaag verliep dus desastreus voor de Rabobouw-ploeg, Zowel Kruiswijk als Mollema als Geesink. Zij waren alle drie betrokken bij de valpartij. Ze kwamen op forse achterstand binnen. Robert Geesink stond kort daarna handkok te woord. Ja, Robert, allereerst. Hoe is het met je? Ja, op een moment gehad wel. Ik heb niet heel super veel pijn of zo. Maar uh, ja, het is gewoon uh, verschrikkelijk balen natuurlijk. Aan het begin van de koers uh, was het een beetje nat. Ik rijd een natte rotonde op en uh, Grijpel uh, rijdt bij mij onderdoor. En die, uh, die komt onderdoor en die slaat onderuit. neem me mee. En, uh, maar op zich, daar was niks eigenlijk. We fietsen gewoon verder. En, uh, ik weet niet wat, het was 25 kilometer voor het einde zo uh, naar beneden. het ging best hard. Voor mij valt één. Uh, valt uh, ja, rest is een slagveld, hè, TV denk ik wel gezien. Wow, en, uh, ik kreeg een fiets van Louis Leon, maar, ja, dat ging natuurlijk ook lekker. Andere fiets gepakt. En, uh, maar voor de rest, ja, alle kanten een beetje open. maar. Uh, ja, wel je schouders zie ik, ligt het open? Ja, die kant valt om mee. Andere kant is er, denk ik. Maar gewoon veel tijd verloren. En, uh... Ja, dat zit op de 3,5 minuut. Door mijn klote, ja. Maar ja, ik kan er voor de rest op het moment ook niet, uh, niet veel nuttig over zeggen. Maar... Nee, dan denk je van, het gaat goed, hè, de hele week totdat de bergen komen gaat het goed. En dan op 25 kilometer, ja, voordat je aan de bergritten gaat beginnen... Ah, dan, dan gebeurt dit? Het liep is een trein. Uh, iedereen was goed. En ik denk, we zitten op de goede plek. Of ja we, zitten op de goede, ja, we zitten niet op de goede plek. Maar we zitten gewoon van voren. We proberen uit de ellende te blijven. Uh, uit gedrang te blijven. Uh, ja, dit was ook een moment, er was niks aan de hand. Ik bedoel, het was uh, droog. Het was, uh, gingen we gingen gewoon rechtdoor. En de haken er wat in elkaar. En uh, ja, dan gingen we met z'n allen. Op dit moment, voor zover je het nu kan overzien. Je lijf, dat lijkt... Redelijk uh, oké. Okay. Ja, ik heb hem nog niet allemaal kunnen bekijken, maar. Ja, we, zien. We, gaan, we gaan het wel zien. Robert Geesink was dat, Bart Voskamp. Hoe vind je dat klinkt? Nou, hij klinkt? Hij komt monter over, dus uh, laten we de, de goede dingen eruit pakken. Hij klinkt monter. En uh, dat betekent uh, dat hij dat de andere dagen gewoon weer hopelijk uh, op de fiets zou kunnen stappen. Je weet nooit wat er s'nachts gebeurt, natuurlijk, maar het klinkt goed. Hij is niet uit het veld geslagen en uh, ja, ik hoop dat hij ergens nog een keer wat recht kan zetten. Misschien uh, biedt hem dat wat perspectief te, dat als hij een keer bergop, een keer demereert... dat hij net iets meer ruimte krijgt en op die manier wat terug kan pakken. Maar ja, uh, hier zit je natuurlijk niet op te wachten dat, dat dit gebeurt. En het, het vervelende is dat ze natuurlijk een kopman hebben en schaduwkopmannen. Maar uh, ze zijn volledig onthoofd, want de drie jongens voor het klassement... zitten alle drie op achterstand, dus dat is echt heel frappant en echt super vervelend. Wout Poels er dan ook nog eens uit, vierde Nederlander die we een hoop van hadden dat hij in van een fatsoenlijk klassement kon rijden. Is het dan vanavond meteen uh, ja, tactiek aanpassen of is het daar nog te vroeg voor, moet je eerst werken? Want morgen uh, ga je geaccidenteerd terrein op, zoals het zo mooi heet. Ik denk dat de tactiek weinig aangepast hoeft te worden. Ik denk eerder dat het belangrijk is voor de ploegleiding. En, maar vooral de jongens onder elkaar ook. Om, uh, om, om, om gewoon positief te blijven denken. En uh, even verwerken wat er is. Maar het leven gaat gewoon verder. En de ronde gaat gewoon verder. En er bieden zich nog genoeg mogelijkheden aan om wat recht te zetten. Maar dat neemt niet weg als je reëel bent. Dat je drie kopmannen op deze manier gewoon hun tijd verspelen. is dus gewoon uh, wel natuurlijk uh, vreselijk. Goed, Gio. Uh, Gio Lippen een klein succesje voor Nederland. Misschien vandaag dan toch nog die vierde plek van Kenim van Hummel. Ja, dat kun je inderdaad een klein succesje noemen. Maar ja, eh, onthoofd de sprint zeg je dan. Hè. En eh, hoop mensen er niet bij. Maar het is prima, het staat leuk voor hem. En eh, daar moet hij dan maar heel blij mee zijn. Maar ja, het is toch een dag die overschaduwd wordt door al die ellende. Door, door het afstappen van Wout Pools en het op achterstand raken van die klimmers. Maar ik ben het helemaal met Bart eens. De manier waarop ik net eh, Robert Geest kon horen praten... is toch een totaal andere manier dan de manier waarop hij vorig jaar... Eh, de media te woord stond eh, nadat het eh, tegenzat. Eh, hij, hij klinkt inderdaad... Inderdaad heel monter en uh, hij moet maar gewoon even terugdenken aan uh, Thomas de Gent, uh, de Belg van Vakansulij in de Giro. Die in de Koninginnen-etappe, de loodzware-etappe naar de Stelvio, gewoon alles en iedereen aan Godre. en uh, uiteindelijk gewoon een derde plek in het klassement pakte. Ik bedoel, dat zou ook heel mooi zijn hoor. Zou ook heel mooi zijn, toch is de feitelijkheid uh, dat uh, als er gevallen wordt, uh, wij er altijd bij liggen Gio. Ja, dat is waar en uh, ja... En toch, hè, op een, ik word net ook hoor, ik liep even naar beneden. En dan kom je dan Sean Kelly tegen. En hij zegt, it's, it's nothing with the Dutch. En uh, het is altijd hetzelfde met die Nederlanders. Altijd zitten ze erbij als er uh, gevallen wordt. En dat klopt ook wel een beetje. Op de cruciale momenten lijkt het altijd mis te gaan. Maar eerlijk gezegd, ik heb de afgelopen week uh, naar die renners zitten kijken. En iedere keer riep ik weer van ja, maar ze zijn attent. Ze rijden goed mee. Ze zitten op de goede plek. Zelfs in die etappe van vandaag. Regelmatig gewoon mee. Op de tweede, derde rij zo'n beetje. Niet echt in de gevarenzone op moment dat er tempo gemaakt werd in dat peloton en dan gaat het toch mis. Ja, wat doe je eraan? Het is, ik, ik, in dit geval zou ik willen zeggen, pure pech. Maar het Voskamp, ja, uh, pu pure pech en uh, uh, wel ieder jaar een beetje pure pech. Klinkt een beetje hard wat ik zeg, mm -hmm. maar we liggen er wel vaak bij. Ja, je kunt niet ontkennen dat, we, dat wij als Nederlanders er heel vaak bij liggen. En in dit geval uh, de jongens van de Rabobank, alle drie, uh, je ja, kunt misschien een beetje zeggen om een banktermen te, te blijven spreken dat ze het risico wat meer moeten, moeten, moeten spreiden. Maar ja, uh, kijk, het, het vervelende is op een brede weg. Dan zit je soms zit je op, de, op de derde rij te rijden. Of op een smalle weg. En dan zit je op de derde rij, zit je op positie 15. Wordt die weg breed en je zit op vierde rij te rijden. En dan rijden 10 naast elkaar, zit je op positie 40. Dus het blijft altijd verschrikkelijk. Maar het feit blijft dat wij er altijd, altijd wel bij liggen. Dus uh, ja, toch eens kijken hoe dat precies zit. Gaan de wonden likken met elkaar en andere sporten en andere dingen doen. En morgen gaat de Tour, zoals altijd, gewoon weer verder. Bart Voskamp, dankjewel. We gaan naar Wimbledon. Wat was het? 74 jaar geleden voor het laatst zei Marcella dat er een Brit in de finale stond op Wimbledon. Andy Murray, de hoop van de Britten daar in het publiek. Hoe gaat het met hem? Nou ja, de eerste set dus 6-3 gewonnen en nu drie games gespeeld. Uh, Tsonga leidt met 2-1. Uh, het gaat uh, gelijk op op service. Murray gaat uh, nu dadelijk weer serveren. Maar ik moet zeggen, de Fransman zit nog niet echt lekker in zijn vel, hoor. Um, je ziet hem nog zoeken naar zijn vorm, naar zijn ritme. Hij heeft wel een paar fantastische volleys aan het net gemaakt. Maar uh, af en toe zie je hem ook kijken naar de, de, de spelersbox, naar vrienden, familie. Maar ja, hij heeft geen vaste coach, hè. Hij belt af en toe met Yannick Noah, de laatste Franse Grand Slam winnaar. 1983 won die Roland Garros. Um, maar verder doet hij het gewoon helemaal alleen. Hij voelt zich daar prima bij. Hij is relaxed. Uh, ik verwacht ook wel dat hij nog wat beter gaat spelen. Maar ik moet zeggen, Murray oogt scherp, serveert goed, passeert... en uh, ja, heeft tot nu toe het beste van het spel. Marcella, Wij gaan het dankjewel. hebben over aan de lijn, want straks gaat dat ook gewoon allemaal weer verder. Vandaag maakte de VVD het concept van zijn verkiezingsprogramma bekend. En een van de punten is dat de eigen bijdrage voor de zorgverzekering voor iedereen flink omhoog gaat. Maar hoe eerlijk is dat? De stelling waarop u kunt reageren is vandaag dan ook. De eigen bijdrage in de zorg moet fors omhoog. En Bent u daarmee eens of oneens? Dat kunt u ons laten weten via internet natuurlijk. www.radio1.nl En u kunt bellen op nummer 0800-1121. De eigen bijdrage in de zorg moet fors omhoog. Wie weet spreken we u zo na half zeven in de uitzending. Het Radio 1, kort over overzicht. Een video waarop te zien is hoe een Amerikaanse helikopterpiloot... Afghanen opblaast, terwijl hij een liedje zingt... heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. Het filmpje laat materiaal zien dat standaard wordt opgenomen in de cockpit. En het is opgedoken op internet bij liveleaks.com. Op het filmpje zie je hoe de bemanning mikt op een groep mensen... en vervolgens een raket afvuurt. En daarbij zingt hij dus... Ah. Nou, niet te horen, maar wel te zien is wat de piloot ziet. Als de raket is ingeslagen met een enorme explosie... is er nog een stem te horen die good, good zegt en nice. nice. Volgens de website LiveLeaks waren de beschoten Afghanen gewone boeren. De afgelopen jaren zijn verschillende keren incidenten naar buiten gekomen... waarbij Amerikaanse militairen op ongewenste manier omgaan... met Afghanen of met gevangenen. In een rechtszaak over een asielaanvraag worden verschillende deskundigen gehoord, bijvoorbeeld artsen die in het geval van een jongere een uitspraak doen over diens leeftijd. Maar er zijn geen criteria om te beoordelen hoe deskundig die artsen zijn. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert minister Leers dat die criteria er wel moeten komen. Bij BNR Nieuwsradio legt de voorzitter van de Adviescommissie, Adriana van Dooyenweert, is dat uit waarom. Niet zozeer de kwaliteit van die adviezen deugt niet, zeggen wij. Maar wij zeggen, er moet tegenspraak nodig zijn... en er moet ook een toetsing komen van de deskundigheid van de deskundigen. En daar is veel discussie over. Ja. En daarom adviseren wij uh, om dat beter te organiseren. En De voorzitter zegt uh, niet te twijfelen aan de kwaliteit van de adviezen... maar ze vindt dat een en ander wel beter controleerbaar moet zijn. In NRC Handelsblad een column die misschien wel wat vragen gaat oproepen. Hij stond vanmorgen ook in NRC Next. Tanja Heijmans beschrijft wat ze ziet in het EO-programma Bestemming Onbekend. Daarin worden jongeren op straat opgepikt om mee te gaan naar een onbekende bestemming. De aflevering waar het allemaal om gaat is die met Femke en Alice van ruim een week geleden. De meisjes van 18, die gisteren nog in een café in Rotterdam zaten... staan vandaag opeens als verpleegster in een kraamkliniek in Afrika. De schrijfster vindt het bizar dat twee medisch ongescholde 18-jarigen daar worden losgelaten... En wint zich ook op over de privacy van de gefilmde vrouwen... en het schenden van het medisch beroepsgeheim. Op de site van de EO zijn de afleveringen terug te zien... en enigszins verbazingwekkend is een en ander wel. Ik was uh, zeg maar voor die mevrouw, die we aan het douchen waren... moest ik het bed opmaken, dus daar was ik mee bezig. En toen hoorden we uit de valkamer roepen... zuster, zuster. Nee. En toen zei ze, ja, kom, kom. Dat ik moest helpen. Oh gadver! Nee, ik kan het niet. Wat u hoorde is een stukje uit de aflevering die in NRC Handelsblad wordt beschreven. Voortdurend tijdens de aflevering zijn vrouwen in beeld en babytjes. De EO heeft de toestemming ongetwijfeld goed geregeld. Maar de columniste schrijft. Toen iWorks meekeek in het VU medisch Centrum, sprongen juristen in de bres voor de privacy en het medisch beroepsgeheim. Nu blijft het stil. En het is inderdaad verbazend om te zien hoe de twee meisjes totaal onwennig een vrouw onder de douche zetten. Een vrouw die enkele dagen later is overleden. Het parool besteedt aandacht aan een alledaags probleem vandaag. In Amsterdam is het buurtcomité Stop Gravity actief. En het wordt getart, want sinds kort drijft een gravity-spuiter de bewoners opnieuw tot wanhoop. De kosten om bijvoorbeeld een de garagedeur te ontdoen van een ongewenste handtekening, aangebracht met zo'n spuitbus, kost 450 euro. Het comité heeft een beloning van 150 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot aanhouding van de spuiter. En de D66-fractie en die van de VVD in het Stadsdeelcentrum hebben ook allebei 150 euro toegezet. Ook de politie zit achter de spuiter aan, maar anonieme collega-graffiti-spuiters zeggen dat het allemaal juist averechts werkt. Een prijs op iemands hoofd werkt juist statusverhogend. We hebben nog een half minuutje om even te kijken op Wimbledon. Marcella Mesker. Ja, het is spannend. Murray blijft goed spelen. Goed retourneren vooral. Hij dwingt weer een breakpoint af op de service van Song. Hij heeft nu zijn derde breakpoint. En het wachten is op het moment dat de Fransman in moeilijkheden komt. Het is 2-2 in de tweede set. Eerste set met 6-3 naar Murray. Blijven Wimmelden uiteraard volgen deze partij. De tweede halve finale. Federer plaatsen zich dus al eerder voor de finale. En in het volgende uur natuurlijk aan de lijn. Maar ook terugkijken naar die voor Nederland zo somber verlopen zesde toeretappe. Ja, als het goed is hebben wij een reactie zo van Bouke Molle.